Bij de ambtswoning van Bakbo en bij het gebouw van de staatstelevisie zijn schoten gehoord. De staatstelevisie zou nu in handen zijn van aanhangers van Watara. Bakbo is al weken niet meer in het openbaar verschenen en zou zich hebben verschanst in het presidentieel paleis in Abidjan.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 De bende heeft in Duitsland een centrale bank opgelicht met vernietigde euromunten. De munten waren door de banken ongeldig gemaakt door de buitenring te scheiden van de binnenkant van de munt. Het metaal werd als schroot naar China verscheept. Daar nou werden de munten weer in elkaar gezet. Tussen 2007 en 2010 ruilde de bende in totaal 29 ton aan ongeldige munten om. Goed voor 6 miljoen euro. De Duitse politie heeft 6 verdachten gearresteerd.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 See it's a More. Turn the track up What's it gonna take to get a score? Turn the beat up, yeah Got me like a fool banging on your door I think I want some of that Why don't you meet me on the floor? And then Step into my office, would you like to try to sample the taste? my stuff? Yeah Come on I got a million different flavors, for so the more they can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 You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 Zeg tot I won't This is truth.